En heel goedemorgen, wederom. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U luistert naar CFM Jazz. En dit was, zoals u misschien zelf ook geraden heeft, Summertime. Het komt van het album van Wolfgang Heffner, Kind of Cool, uit 2015. Als je over Summertime praat, dan zijn er natuurlijk vele artiesten die dat gedaan hebben. Niet zo heel lang geleden uh, werd ik eigenlijk getroffen door het nieuws... dat Heinz Jacob Schumann is overleden. Ook bekend als Coco Schumann. Coco Schumann is een, um, was een Duitse jazzmuzikant, maar ook bekend omdat hij de Holocaust heeft overleefd. Hij heeft deelgenomen aan de Ghetto Swingers, heeft stad overleefd en na de oorlog is hij een grote jazzgitarist geworden. Die onder andere samen heeft gespeeld met Marlene Dietrich, Ella Fitzgerald en Helmut Zacharias. Gaat u luisteren naar Summertime van Coco Schumann. Dat was een abrupt einde aan een uitvoering van wederom Summertime. Na Coco Schumann's Summertime heb ik uh, Oscar Peterson gestart met Summertime. Zo hoort u eigenlijk drie verschillende Summertime uitvoeringen. En ze zijn alle drie eigenlijk prachtig. En dat is ook het leuke aan het maken van zo'n programma als uh, CFM Jazz. Het is voor ons ook een muzikale ontdekkingstocht... waarin we elke keer weer na al die jaren nog steeds... Mooie nieuwe nummers vinden die we nog niet eerder hebben gehoord. En zo gaan we eigenlijk door naar de volgende ontdekking. Die ik zelf ook nog niet kende. David Benoit en Marc Antoine. So nice. Hun album uit 2017. Ik ga er twee nummers van draaien. Het eerste nummer heet Algarve. En het tweede nummer heet Rio Deluxe. David Benoit en Marc Antoine van het album So Nice uit 2017, Algarve en Rio Deluxe. Wolfgang Hefner, hij is al een paar keer voorbij gekomen vandaag met twee albums. Kind of Spain, daar zijn we mee begonnen en daar heb ik nog een nummer van liggen. Dat heet El Fito. de Max Roach All-Stars with Clifford Brown. Let's give him a hand. Ja, ik heb het nummer vastgestart, want het duurt maar liefst 10 minuten. En dat is eigenlijk te lang voor een uitzending als deze. Maar gaat u vooral genieten en luisteren van Clifford Brown... Max Roach Quintet uit de serie The Historic California Concerts uit 1954. Met Max Roach op drums, Clifford Brown op trompet... Harold Lent op tenor sax, Richie Powell op piano... George Merrow op bas. Nummer wat uh, ze gaan spelen heet Jordu. Uh, nummer Toch wat inkorten omdat het veel te lang is voor de uitzending. En u hoort natuurlijk de geweldige drumsol van Max Roach. Maar hij wordt vergezeld door een prachtige line-up van Clifford Brown, Harold Land, Richie Powell en George Morrow. We gaan verder met een heel andere artiest, een Canadese artiest, Remy Baldock. Met zijn jazz ensemble nam hij in 2016 een tribute op voor Oscar Peterson. Het heet Swinging with uh, Oscar. En het nummer heet Forecount. Deze Remy Buldock Jazz Ensemble met 4Count. gaan verder met een uh, live nummer. Het is van Coleman Hawkins. Die natuurlijk in de jaren 40, 50, 60... Uh, en eigenlijk daarvoor zelfs al uh, grote, uh, een grote naam werd. Een grote artiest. U gaat luisteren naar een live opnummer van het album At The Village Gate uit 1962. Het nummer heet Mac The Knife. En Coleman Hawkins op de Noorsax. Wordt vergezeld van Tommy Flanagan op piano, Major Holly op Bass en Ed Locke op drums. Common Hawkins met Mac the Knife. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En ja, tijd vliegt. Maar voordat ik daar aan ga beginnen nog een paar andere dingetjes. Mocht u vandaag zin hebben om uh, zelf naar jazzmuziek te luisteren. Vanmiddag in de krocht in Zandvoort is er weer een uh, waarschijnlijk een prachtig optreden. Uh, de artiesten van vandaag zijn Dennis Kiviet, Daan Herweg, Hans van Oosterhuit en Erik Timmermans. Het begint om half drie in de krocht. Mocht u erheen gaan, veel plezier. Verder, um, het laatste nummer van vandaag alweer. Het uh, is dit jaar, 60 jaar geleden, dat John Coltrane het album opnam. De uh, Blue Train. Het is een klassieker geworden. Hij werd daarop vergezeld door grote artiesten als Philly Joe Jones... Paul Chambers, Kenny Drew, Lee Morgan op trompet... en op trombone Curtis Fuller. Ik ga draaien van dit uh, album, het nummer Locomotion... Waarin er een hele grote solo is voor Lee Morgan. Gaat u vooral luisteren naar uh, John Coltrane met Locomotion.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 Luister naar Locomotion van het album Blue Train van John Coltrane. Zoals gezegd, dit jaar 60 jaar geleden dat dit album werd uitgebracht. Helaas, het zit er alweer op. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb de samenstelling en de presentatie gedaan met veel plezier. Ik hoop dat u genoten hebt. Ik ben er volgende maand weer. Geniet nog eventjes uh, van het laatste noten. En een fijne zondag. Tot een volgende keer.